In de Golf van Aden heeft de Nederlandse marine een gekaapt schip bevrijd. Bij de bevrijding zijn zes piraten gearresteerd. Vorige week woensdag werd gemeld dat een Arabisch vrachtzeilschip was overvallen door piraten. Dat schip werd twee dagen later leeggevonden door een fregat van de NAVO. De piraten bleken overgestapt naar een ander vaartuig. Dat schip is ook gelokaliseerd, in de val gelokt en nu geënterd. De bemanning van het gekaapte schip maakt het goed. Het is nog niet duidelijk of de Somalische piraten in Nederland worden berecht.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 eindigt aanstaand weekend. En mijn gast daarover is Ahmed Marcouch. Goedenavond. U komt net binnen rennen, hè? Ja. <laughs> te, laat. te laat, of bijna te laat. Nee, net op tijd. Precies op tijd, hè? Ja, heeft dat iets met die Ramadan te maken? Want daar zitten nee, middenin. Nee, nee, helemaal niet. Je <laughs> zou tijd over moeten hebben, want je hoeft niet te eten en te drinken, dus dat scheelt een hoop tijd. Ja, precies. Maar zo werkt dat dan niet. Nou, ik nee. ben blij dat u er bent. Dank u wel. Um, even voor mensen die niet weten uh, wie hier zit: u bent tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Maar ik denk dat u voor het grote publiek vooral uh, bekend bent als de politicus uit Amsterdam. He, want uh, zo kende men uh, u toch, denk ik. En politieagent uh, geweest. Uh, maar nu zit u in Den Haag. En we gaan het uh, vooralsnog even niet over de politiek hebben. Hoewel alles natuurlijk ook weer politiek is. Maar vandaag gaan we praten over uw religieuze kant. En is dat eigenlijk iets wat, wat makkelijker, eenvoudiger voor u is... dan praten over de politiek? Uh, ja, soms is het net zo ingewikkeld. <laughs> als je het over diepgang hebt en wat je drijft. En, ja, het gaat over overtuigingen. En, en ja, dat gaat toch ook gepaard met, met vragen, twijfel, zoeken. En het gaat ook over wie je bent. En dat is in principe ook in de politiek altijd wel uh, ja, vragen die je als het goed is bezighouden. Ja, persoonlijk is politiek. Ja zeker, ik bedoel, politiek kun je naar mijn idee ook alleen maar effectief bedrijven als je ook ergens van overtuigd bent. Je kunt het niet alleen maar technocratisch zeg maar, doen. Je moet een overtuiging hebben van, van, van, ja, in je idealen om die ook na te streven, daarvoor te vechten, je daarvoor in te zetten, ook op moeilijke momenten. Heb je ook nodig. En eigenlijk is, is, ja, is geloof daar een goede steun bij, ja. omdat dat aardse, dat dagelijkse uh, ook gewoon te voorzien van inspiratie en spiritualiteit en, uh, en kracht, ook, uh, ook rust die je daarbij nodig hebt. Ja, Nou zit u midden in de Ramadan, en daar wilden wij het vanavond over hebben. En we hebben u uitgenodigd omdat u onlangs een opmerkelijke oproep deed... in een opiniestuk in de Volkskrant, hè, ja. uh, waarin u zei... laat de Ramadan dit jaar niet gekaapt worden door criminelen. Ja. Legt u eens uit. Wat, wat, wat... Nou, er was een hoop uh, commotie hè, bij de politie en uh, een aantal gemeentebesturen. Met name Utrecht, Den Haag. Uh, grote zorgen. Zorgen over? Over de overlast die zou kunnen ontstaan. Toename van criminaliteit werd gezegd. En uh, nou ja, veel politiecapaciteit die nodig was. Terwijl ik dacht, ja, Ramadan is een. Ja, ik kijk er naar uit. Het is een mooie maand. waarin spiritualiteit. waarin bezinning. waarin attitudes en mentaliteiten onder de loep worden genomen. Daar hoort dit niet bij. Dus uh, de overgrote meerderheid. van de moslims in Nederland. is daar ook op die manier mee bezig. En uh, mijn oproep was: van, zwijg niet. Laat naar. Nou nou deze niet al te geringe minderheid die er een zootje van maakt, laat die nou niet uh, weer deze maand kapen, waardoor het straks alleen maar gaat over overlast en criminaliteit, en niet over uh, de spiritualiteit en, uh, en al die mooie dingen die bij het vasten en de maand Ramadan horen. Nou, want hoe groot is dat probleem dan van de, de, de, de zeg maar de, de criminelen tijdens Ramadan? Nou ja, niet zozeer. Kijk, mijn, uh, mijn stuk ook uh, schrijf ik ook dat het uh, dat het criminelen zijn die in januari crimineel zijn en, en en dus ook in de Ramadan, dus in die zin heeft het met Ramadan helemaal niks te maken. Um, um, maar die groep, met name Marokkaanse jongens, uh, ja, die die voeren al heel lang de foute lijstjes aan hè, van criminaliteit, schooluitval en dat kan naar mijn idee uh, uh, gekeerd worden uh, door niet alleen de politie te laten doen en de overheid. maar doordat die uh, ja, collectieve gemeenschap, als het ware. in die buurt en wijken. dat die zich ook uitspreekt tegen die criminaliteit. Dat ze de norm stellen. Um, maar en goed, dat... dat is natuurlijk altijd al het geval. Ik bedoel, we kennen die lijstjes. Die bestaan ook al heel erg ja. lang. Waarom komt uh, Ahmed Markoes dan nu. Uh, zeg maar. in de aanloop naar Ramadan. met die oproep? Nou, ja, omdat dat op dat moment. dus uh, een, een grote zorg was van, van de autoriteiten lokaal. He, dus van de burgemeesters en de politie. Um, en ik dit natuurlijk niet voor het eerst doe. Ik, ik doe al heel lang uh, uh, dat appel, die oproep. Uh, en ik, vind ook, ik maak me ook heel lang zorgen. Ik vind ook dat we uh, veel effectiever kunnen zijn. Zowel vanuit politie en justitie. Maar ook vanuit de gemeenschap. Om die criminaliteit te bestrijden. Dat is in het belang van onze samenleving. Maar ook in het belang van al die jongeren die ontsporen door, door, door de on onverschilligheid. Door dat zwijgen. Uh, door uh, bijvoorbeeld niet de politie te bellen op het moment dat je ziet... dat Iemand met een scooter uh, de, de, de, de box inloopt. Nou, die, die etnische solidariteit, uh, uh, da, daar wil ik vanaf. Uh, ik wil solidariteit met, met het recht en met datgene wat goed is. En ja, dat en, is ook wat ik die mensen ook hoor zeggen in hun ja. huiskamers, maar die dat niet bijvoorbeeld uh, publiekelijk doen, niet naar de politie toe uh, lopen op het moment dat ze iets zien. Ja, maar dat wat, wat moet zeggen veranderen. ze dan tegen u in die huiskamers? Nou ja, ze schamen zich er, er, er, er ook voor. En ze vinden het ook in die zin, ze maken zich er ook kwaad om. Uh, uh, dus dat gaat dan over beeldvorming. En dat mensen zich toch ook aangesproken voelen. Ook al zijn het niet hun kinderen. Uh, maar ik denk, uh, doe dat niet alleen in de huiskamer, die boosheid. En uit dat in acties door bijvoorbeeld als je iets ziet of hoort... Uh, te melden, maar door ook tegen die, uh, die criminelen te zeggen: luister, wat jij doet, is ongehoord. Ik wil helemaal niet dat je bij mij hoort. Mm. Hè, dus ik zeg ook, isoleer ze. Waardoor we ook uh, gewoon uh, die groep ook kunnen isoleren en, en, en klein kunnen houden. Uh, en het tijd kunnen keren. Want ik wil uh, dat we dus niet meer die foute lijstjes gaan aanvoeren. Nee. Ik, dus, uh, en, en, u, u zegt. En, en juist de ramadan... Zo'n periode van spiritualiteit ja. en van kijken naar jezelf... daar gaan we het zo nog wat langer over hebben... is een goed moment om daar eens over na te denken als Marokkaanse gemeenschap. Ja, de, de, de, de ramadan is voor moslims echt een maand van... niet alleen maar van onthouden, van eten en drinken... maar het is ook echt uh, nadenken over jezelf, uh, spiritualiteit, mentaliteitsverandering. Uh, en, en, en daar, daar, daar is het een exercitie als het ware voor. Uh, dus mijn appel was ook, laten we deze maand ook gebruiken om te zeggen... en nu is het afgelopen. Ja. He, we laten die wijken en die buurten en de gemeenschap niet meer naar beneden halen... door deze niet al te geringe minderheid. Maar we gaan daar uh, grenzen aan stellen. En we gaan samen met uh, onze overheid uh, gaan we, uh, ja, de strijd aan. Ja, en, en, en is er al op gereageerd? Ik bedoel, waren de mensen ontvankelijk uit uw gemeenschap? Ja, de, de, Tijdens de, de, deze periode <laughs> voor deze oproep? Ja, het is al, de, de, de reacties zijn altijd gemilleerd. Je hebt natuurlijk uh, een groep die zegt van ja, het moet eens een keer afgelopen zijn, die zich ook boos maken. En je hebt ook weer een groep die, zich, uh, ja, die, die, die, die denkt: van het komt nu in de publiciteit. En ja, dat moeten we niet doen. Hè? want dat is een, een, een schande voor de gemeenschap. Dus er zijn ook boze reacties geweest. Ja, welke mensen. boze reacties dan? Nou ja, er zijn mensen geweest die vonden dat ik stigmatiseer... Uh, uh, door uh, dat zo uh, op te schrijven. Terwijl ik denk, de echte stigmatisering... is het wegkijken en het ontkennen van het probleem. Uh, de echte oplossing zit hem in het probleem heel scherp te benoemen en met elkaar een vuist te maken tegen dat probleem, dat is in het belang van de kinderen, dus van die, mm -hmm. van die uh, ja, toch naar uh, criminaliteit toe uh, verleide jongeren is dat uh, daarvoor in het belang, maar het is ook in het belang van ons samenleving, dus ook van de gemeenschap dus ik zou zeggen van, uh, gewoon uh, ja, actie uh, stop ja. daarmee met wegkijken en zwijgen. Ja, ik begrijp wel dat er ook mensen zijn die zeggen van, ja, zo wat zeg, we gaan Ramadan vieren, <tus> en dan komt uh, er een politicus van de Partij van de Arbeid, de heer Markoes, en die gaat het dan hebben over de criminaliteit en dat we daar over na moeten denken, uh, ja, dan overschaduwt u eigenlijk zelf ook met uw oproep een beetje, dat feestje. Nou ja, nee, maar goed, kijk, dat gebeurt al op het moment dat de politie en de burgemeester zich zo, ja, grote zorgen maken. Op het moment dat bijvoorbeeld op, uh, op het suikerfeest uh, dubieus kopen, uh, niet meer uh, ja, veilig zijn en dat heel veel politiecapaciteit en wat ik weet ik veel wat voor maatregelen genomen moeten worden. Ja, want worden. dat is gebeurd, hè, de afgelopen de jaren? De afgelopen jaren, dat zien we steeds meer terugkomen. Dus ik, ik, maar ja, wat zien we steeds meer terugkomen? Nou ja, dat, het is dat, te dat het op de dag van, van het suikerfeest, dat het blijkbaar politie nodig is om uh, bijvoorbeeld... Een, een bioscoopbezoek uh, uh, ja, normaal te laten verlopen... omdat heel veel Marokkaanse jongens uh, zo'n uh, bezoek ontregelen. Of dat er uh, allerlei andere maatregelen nodig zijn op die dag, uh, notabene. Dus in naam van dat suikerfeest naar de film toe gaan... en vervolgens een stootje van maken. Mm. En, en dan denk ik, uh, dat is stigmatiseren. Dus, en, en daar niks aan doen. Uh, uh, ja, dat is nog eens uh, een stigma. Dus ik, ik zeg, laten we dat veranderen. En, en juist in deze maand, uh, als je het wil hebben over de, de mooie dingen... waar die maand voor staat, moeten we ervoor zorg dat we het niet meer hoeven te hebben over de overlast, de criminaliteit ja. en dit gedoe uh, rondom uh, bijvoorbeeld het suikerfeest hier in onze bioscoop. Ja, maar de mensen waren dus ook wel, wel boos. Heeft u ook positieve reacties gehad? Uh, ja, er zijn altijd mensen die zeggen van uh, ik, uh, die zeggen net als ik uh, er uh, heel lang boos over maken. Uh, dus dat, dat, dat zijn laten we zeggen uh, ja uh, uh, uh, geestverwanten. Ja. En, en je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen van ja dat, dat, dat moet je niet zo opschrijven. Daar moet je het helemaal niet over hebben. Uh, en intussen uh, wel in die, sla in die, in die woonkamers uh, het er wel over hebben. Maar en wordt u er ook niet... Ik dacht toen ik u vanmiddag uh, hoorde dat, dat u mijn gast zou zijn vanavond... Ja. dacht ik, ja, gaan we het hebben over criminele Marokkaanse jongeren... over die lijstjes, we kennen die verhalen inmiddels wel. Ja. En dan heeft u weer een oproep gedaan... dat, dat, dat uh, mensen dat zich toch eens moeten realiseren en zich moeten uitspreken... Maar het gebeurt dus gewoon allemaal niet. Nou, mijn ervaring is wel dat we echt uh, veel verder zijn dan een aantal jaren geleden. Maar waar maakt u dat uit op? Nou, dat maak je gewoon uit uh, wat ik zie. En uh, wat ik hoor. Dus als ik in de buurt en wijken loop. En als ik zie dat uh, uh, ik zie ook in die discussie de vele Marokkaanse uh, jongens en meisjes die zich ook in deze discussie mengen. En, uh, dus dat is veel meer uh, dan voorheen. Voorheen was er echt een, een, een algehele ontkenning, uh, slachtofferschap, het ligt niet aan ons. En uh, we kunnen er niks aan doen. Uh, uh, terwijl je nu steeds meer ziet van, uh, ja, we leven toch in een heel mooi land... met heel veel mogelijkheden en kansen. Uh, er is geen reden tot criminaliteit. Uh, ik, ik hoor dat veel meer. Dan dus in die zin ben ik optimistisch en zie ik echt stappen voorwaarts. Maar ik ben nog niet tevreden, eh, zolang die groep eh, nog steeds eh, te groot is. Eh, en die foute lijstjes eh, van criminaliteit en, en, en overlast eh, aanvoert. Maar niet tevreden bent u ook niet pislink af en toe? En denkt u niet, ik word er doodziek van om het daar weer over te hebben? U heeft het er al zo lang over. Ja, nou ja, ik, ik kijk wat je ziet is dat bijvoorbeeld onze instituties... ook gewoon niet in staat zijn om het probleem te keren. Dus als je ziet hoe klein de pakkans bijvoorbeeld... Eh, is van, van criminelen, met name in die wijken en buurten, die is ontzettend gering. En ik zie ook dat onze politie bijvoorbeeld moeizaam of heel vaak niet doordringt binnen die gemeenschappen. En dus ik vind dat onze politie. Kwaliteit ook echt omhoog en beter moet. Mm. Uh, en uh, dat is te weinig uh, bekritiseerd en, en dat is echt nodig. En ik hoop dat dat, dat ook uh, echt gaat veranderen. Tegelijkertijd zeg ik... Uh, veiligheid is niet alleen verantwoordelijkheid van de politie en de overheid alleen. Uh, die collectieve gemeenschap die dat allemaal ziet en hoort... heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. En die niet voor opstaan. de daden van die criminelen... maar wel voor de oplossing om daaraan aan bij te dragen. Omdat het een samenleving is voor ons allemaal. Ja. Dit is toch weer een beetje de politicus Marcouche die ik nu hoort. Of niet? Nee, dat is echt. Dit is echt. Ja, dat komt. Ja, dat het raakt mij echt. Dus ik maak me er echt ook boos om, dus of ik nou politicus ben of niet. Uh, uh, ja, ik, ik, ik wil daar gewoon uh, een eind aan maken. Ja. Even, even uh, over, over de ramadan dan verder, hè? want ja. het, het, het hangt allemaal met elkaar samen, zegt u. Uh, ik kijk heel eventjes naar uh, de techniek of het fragment inmiddels binnen is. Nou, we, we hadden een fragment namelijk, dat, dat was even niet voorhanden, maar nu wel. We gaan het er even over hebben wat de ramadan dan voor u uh, betekent. Uh, maar wat houdt het eigenlijk in? Niet roken, niet liegen, geen verkeerde dingen doen. De bezinning is gewoon heel belangrijk, inkeer. Uh, het moment dat je aan het vasten bent of zelfs de hele maand rammen, dan ben je eigenlijk in staat van gebed. Het is nu vier uur ochtends en we komen nu bij elkaar om te gaan vasten voordat de zon opkomt. Mogen we nog eten, dus dan gaan we met z'n allen nou, gezellig zitten. En dan gaan we eten, zodat we wat uh, onze buik hebben om uh, de, de hele dag nog uh, tegenaan te kunnen gaan. Ja, vasten is niet alleen maar honger lijden, daarvoor is het niet. Het vasten doe je voor God. En God is ook zelf de beloning voor het vasten. En dan gaan we zo uh, het gebed doen. Want dan, als, uh, als uh, het vaste begin, dat, dat, en de zon is opgegaan eigenlijk, of gaat net op, dat valt samen met het uh, eerste gebed. En dat verrichten we dan met z'n allen. En daarna gaat iedereen gewoon zijn eigen weg. En gaat gewoon. Uh, ja, ik ga zo meteen nog weer slapen. <laughs> ik moet straks weer werken. Dus uh, ik denk dat de rest dat ook wel doet. Een impressie van de ramadan aanstaande zaterdag eindigt dat met het suikerfeest. Ik praat over de ramadan vandaag met Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Uh, ja, politicus ook geweest in Amsterdam, heeft een oproep gedaan dat ja, eigenlijk de ramadan dit jaar niet gekaapt mag worden door criminele uh, Marokkanen, om het maar te zeggen. Uh, daar hebben we het net over gehad, maar dan toch maar even over die uh, ramadan. Staat u ook zo vroeg op? Vier uur? Uh, ja, ja, ja. Vier uur, precies vier uur. Ja, soms drie uur, soms uh, een keer ook niet. Dus het is, het is eventjes maar uh, waar je toe in staat bent. Een keer ook niet? Ja. <laughs> Want? Nou ja, het is, het is niet per se noodzakelijk. Dus wat, waar, wat heel erg noodzakelijk is, is dat je dus uh, ja, vast... Uh, van uh, voor zonsopkomst uh, tot uh, na zonsondergang... Uh, ja, dat, dat is dan het onthouden van, van, van drinken en eten. Uh, maar het is vooral ook een maand waarin je eigenlijk ook gewoon met jezelf bezig bent. Met je spiritualiteit en, en waarin je ook nieuwe voornemens... Het is een soort van een exercitie waarin je eigenlijk aan jezelf werkt. Het is ook heel erg persoonlijk. Uh, maar hoe doet u dat dan? Nou ja, kijk, het, het, het, het, het feit dat je dus uh, uh, je routine doorbreekt door gewoon alledaagse dingen niet meer te doen, uh, zoals uh, eten en drinken, uh, is al, uh, ja, dat, dat, dat doet al iets met je. Dus dat, dat voelt anders uh, en, uh, en vervolgens ben je ook gewoon bezig met, oké, okay, ik, ga, ik ga veel meer, hè, je bent ertoe, je, je intentie is daartoe, uh, je bent erop voorbereid om meer met je spiritualiteit te doen. Hè, dus uh, het zijn gebeden, het is het reciteren van de Koran, hè, de Ramadan is ook de maanden van de Koran. Het is een, uh, een maand waarin de Koran werd geopenbaard. Hè? Dus de, de, de islam is als het ware in de maand Ramadan mm -hmm. uh, ontstaan. Um, nou ja, en die openbaring is eigenlijk wel heel bijzonder, uh, want dat, dat was toch uh, een openbaring waarin het individu als het ware is, is begonnen te ontstaan. Hè? Dus Het gaat om je bent als mens, als individu, uh, je bent jezelf en verantwoordelijk voor jezelf. En tussen jou en de Schepper is er niemand. Hè? De islam kent niet een type als paus of een, of een goddelijke autoriteit. Dus je hebt als het ware, ja, je hebt de absolute vrijheid in die zin uh, om uh, ja, optimaal jezelf te zijn. En alles wat die vrijheid beperkt, behoor je te bestrijden. Ja, en, en, en is het moeilijk? Het is uh, ja, fysiek natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk moeilijk als je je routine uh, gaat, gaat doorbreken. Dus het is, je, je, je krijgt ontwenningsverschijnselen de, de eerste drie dagen. Uh, ik heb er op zichzelf niet zoveel last van. Maar heel veel mensen kunnen bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen. Want je eet uh, uh, niet meer. Uh, dus ja, de, de eerste twee, drie dagen is heel erg even wennen. Je ruikt overal uh, ja, wat je lekker vindt. Ruikt dan overal sterk. Denk maar aan de koffie bijvoorbeeld. Ja. De koffie van de buren, die, die ruikt dan uh, heel sterk. Uh, en, en een heerlijke geur dan ook. Uh, maar daarna, uh, dat is heel bijzonder, want iedereen denkt heel zwaar. Maar het, je lichaam en geest passen zich gewoon aan. Uh, dus je, op een gegeven moment wordt dat eigenlijk heel gewoon. Uh, en heb je ook helemaal niet de drang of de behoefte om te eten. Wel op het moment dat dat uh, weer mag. Dus tegen de avond aan heb je behoorlijk trek. En, en, en ontstaat er ook iets van een vreugdegevoel. En, en uh, nou ja, een lekker etengevoel ontstaat er. En dan ga je aan tafel. En dan is het belangrijk dat je dan ook heel bewust en gezond ook, uh, consumeert. Uh, en eet uh, in plaats van je vol te proppen met allerlei... Uh, ja, want, want heb je dan niet zo'n neiging om inderdaad... maar te blijven eten en ook s'nachts nog te eten? En of, of is dat niet uh, ja, dit, de bedoeling? Die, ja, dat, dat, er zijn heel veel mensen die dat helaas... ook op die manier doen. En dus dan haal je er... Uh, ja, qua gezondheid uh, niet uit wat erin zit. Uh, ja. uh, ik, ik ben zo'n vijf kilo uh, afgevallen. Uh, en, en door gewoon heel bewust te eten... dus een glas melk, uh, wat dadels... nootjes... Uh, uh, uh, ja, groenten, fruit... Uh, ja, eigenlijk bijna... Uh, de hele maand geen brood eten... Uh, en ja, dat, dat, dat doet, bij mij doet dat heel goed en het voelt ook heel goed. En je voelt je als een veertje en je krijgt ontzettend veel energie van. Het is heel raar, want je denkt je bent suf en dergelijke. Maar in tegendeel, je bent heel erg opgewerkt. En, uh, ja. Eigenlijk gewoon een uh, fantastische periode dan. Ja, ja, je zou bijna denken van uh, je moet die lijn uh, vasthouden. Ja, precies, ja. <laughs> uh, maar dat is wel de bedoeling, dat je hem ook een beetje vasthoudt. Niet zozeer uh, dat je dus elke dag weer gaat vasten, maar dat je dus uh, ja, een beetje verandert in die maand qua leefstijl. Ja. En uh, nou, het is makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Maar een maand lang uh, toch uh, een kans om, om dingen te veranderen ja. in, in, in je doen en laten. Maar goed, u zei ook aan het begin: het is inderdaad een periode om, te, om, om, om je leven eens te, te aanschouwen. Hoe het er eigenlijk voor staat. Hè? Ook een ja. beetje die spirituele kant. Wat leert u dan in zo'n periode van Ramadan? Uh, nou ja, het, het, het, is voor, het is vooral spiritualiteit. Uh, je, je leert natuurlijk uh, elke keer weer uh, ontdekken... dat je nou ja, bijvoorbeeld heel goed uh, van eten en drink kunt, kunt afblijven. Het is, dus, dus daarbuiten is het ontzettend lastig en moeilijk... om van al die tussendoortjes uh, af te blijven. Uh, dat, dat zou waarschijnlijk voor heel veel mensen die een dieet volgen... Uh, enigszins ook een beetje herkenbaar zijn. Uh, maar je, je, je, je bent daartoe in staat. Maar je, ont, je, je leert ook te, te, tot rust te komen. Dus die, die spiritualiteit... En, en, en die ontspannenheid die daarbij hoort, uh, leer je. Uh, maar wat ik er ook bijvoorbeeld heel mooi aan vindt... en we hadden het net over uh, overlast en, en criminaliteit... dan gaat het ook over opvoeden. Uh, je ziet dat in de maandrammen dan eigenlijk iedereen heel stipt... op een bepaald tijdstip samen aan tafel eet. En, en je zou willen dat, dat mensen dat veel vaker ik in ieder geval met hun familieleden zouden doen en dat is gewoon voor je gesteldheid voor je dus er zit ook een systeem in het is gewoon, en die mensen het is... zijn natuurlijk helemaal uitgehongerd die komen op tijd aan tafel dat begrijp ja, maar dat, ik wel nee maar, maar, maar tuurlijk maar het zit er dus maar, maar het zit ook wel een systeem in het maakt je dus ook het leert je ook hoe fijn dat is ja. want iedereen vindt het natuurlijk wel fijn ja. terwijl je daar buiten door alle drukte en, en nou ja dat dat niet doet nee, kun, en, u, kunt u nog normaal functioneren ik bedoel uw werk en zo gaat dat allemaal door uh, tijdens Ramadan ja het, het is gelukkig uh, ja, ja, ook vakantieperiode, dus ja. mensen kunnen, en ik ook... dus je kunt je veel meer toeleggen op, op, op je afzonderen en stilte-momenten... en uh, gebeden, het reciteren van de Koran. En het komt dus de goed echt goed uitkomen Precies. Uh, dus maar, maar fysiek en is, is dat gewoon heel goed te doen. Uh, en natuurlijk zijn er beroepen waar dat uh, misschien zwaarder is. Hè, dus waar uh, fysiek uh, een, het een aanslag is op je, op je lichaam. En dan stelt de Koran ook dat als je da daartoe niet in staat bent... omdat je ziek bent of omdat je op reis bent... of omdat je een zodanig beroep doet... Uh, dan, dan hoef je dat ook niet te doen. Hè. Dus het is, het is in die zin ook een hele humane vorm mm. van, uh, van vasten. En wanneer was uw eerste Ramadan? Uh, ik, ik, ik kan me herinneren dat, dat we daar als, als kinderen al heel snel, dat zie ik ook, uh, ook aan mijn uh, kinderen, ik heb een dochter van elf die wil nu al uh, meedoen uh, soms lukt het, soms niet en ik had dat ook, ik denk rondom tien 11 uh, jaar, dat ik uh, echt uh, door mijn ouders ook werd uh, verplicht en ik kan me nog herinneren dat ik een, een, een, een pakje koeken in de zolder had, dus af en toe als het heel moeilijk zat, dan uh, liep ik stiekem naar, bij, naar boven om, om, om te eten maar uh, in die periode begon het en, uh, en was dat in, in Marokko? Of was nee, dat hier? was niet, Nederland. dat Toen was, was alleen in, in Nederland ja want het, is er een verschil eigenlijk hoe het hoe het daar gaat en hier ja, je kunt het een beetje vergelijken met, met kerst in Nederland... of kerst in Marokko. Stomme vraag eigenlijk van mij, of niet? Nee helemaal niet. Nee, nee, helemaal niet. De sfeer is gewoon heel anders ja. dan uh, in Marokko. Ik was toevallig een paar dagen... Uh, zie je dus dat de sfeer op straat is heel erg zichtbaar is. Afgelopen weken was het ja. Jaar. Ja, uh, terrasjes zijn gesloten. En uh, s'avonds uh, leeft iedereen op. Uh, gaat iedereen uh, massaal naar de moskee. Er wordt uh, op de moskeepleinen gebeden. Dus dat, dat, ja, het is veel meer... Uh, uh, het leeft veel meer, er is veel meer sfeer. Je ziet ook de bakkers, hè, die maken specifieke uh, gerichten. Mensen gaan s'avonds laat, dus die terrasjes die gaan s'avonds weer uitbundig uh, en lang open... Terwijl in Nederland is het toch heel erg uh, ja, in je eigen huiselijke kring dat je er iets merkt. Of als je in de nabijheid van de moskee uh, woont, dan zul je ook veel meer zien dat mensen uh, veel meer naar de moskee gaan. Uh, dus de, de, de moskeebezoeken, de frequentie daarvan neemt toe. Het is een beetje te vergelijken met de christenen die, die weinig naar de kerk gaan. Maar met kerst ja, ja. wel eventjes naar de kerk gaan. Dus de, maar dan een maand lang. Ja. En, en vindt u dat het uh, inmiddels echt een plek heeft gekregen in de Nederlandse samenleving, Ramadan? Ja, niet, niet zozeer Ramadan alleen. Ik, ik merk wel dat, dat heel veel mensen... wat ook het mooie van de Ramadan is... dat mensen, mensen zijn vaak over het algemeen heel erg gastvrij en uitbundig. Die, die willen vaak ook mensen uitnodigen bij hun eten. En je ziet dat, dat, mensen, dat mensen, heel veel mensen dat doen met hun buren. Uh, er zijn de afgelopen jaren heel veel iftars uh, in de buurt georganiseerd. Dus het, het, het, is, het is wel veel meer bekend. Uh, maar de islam op zich is natuurlijk veel besproken uh, religie, godsdienst. Uh, en we hebben natuurlijk de jonge... De moslimgeneratie spreekt Nederlands, spreekt zich uit op, op Twitter, op Facebook... en die delen allemaal plaatjes. Dus het laat zeggen dat de autochtone samenleving, uh, gemeenschappen veel meer inzicht krijgen in hoe dat gaat dan voorheen. Ja, dat gaat beter ja. wat dat betreft. Ja. U voelt zich wat dat betreft misschien ook wel meer thuis... met de Ramadan in Nederland nu dan vroeger. Uh, ja, ik, ik kan met, met name met, met, met, de, met, met de feestjes en zo. Het, het, is, ja, het, is, het is natuurlijk een, een persoonlijk iets. Uh, maar je merkt wel dat, dat, het, dat het makkelijker praten is met collega's en, en, en, nou ja, en vrienden. Omdat er ook veel meer bekend over is dan, dan voorheen. inderdaad. En wat, wat zegt dat eigenlijk over... over... Uh, ja, zeg maar de, de, de integratie, of, of, of, of om dat woord dan maar te gebruiken? Nou ja, ik denk dat het wel helpt dat je, dat je veel meer van elkaar weet, uh, omdat je daar ook met elkaar je ontwikkelt gemeensch gemeenschappelijkheden. Uh, dus ja, je ziet ook dat dat ja, dat moslims, als het ware in Nederland, uh, ja, al heel lang aan het zijn Nederlandse zijn, dus nieuwe tradities, uh, nieuwe manieren van. Uh, van uh, omgaan met, uh, met, met, met, met Ramadan, met, met, met vasten, met hun religiositeit en met hun, laten we zeggen, culturele tradities. Uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat dat mensen wel bij elkaar brengt. Maar het is wel van belang dat je dus ook al die andere gevoeligheden blijft uh, bespreken... en daar op een constructieve manier met elkaar over blijft uh, discussiëren. En dat je dus niet onder het mond van religiositeit, uh, uh, ja alles dwingt tot zwijgen. Uh, dus als er problemen zijn, dan moet je het er ook ja. over hebben. Dus en dat er... was ook de reden dat u die oproep deed aan het begin van Ramadan... Ja, laten ja. we daar dan maar eens over nadenken wat die problemen zijn... en ja. laten we ons uh, ja. Uh, ja, Ons beseffen bijvoorbeeld dat als er, als er in de Ramadan massaal uh, moskeeën worden bezocht... dat is natuurlijk uh, prima. Uh, maar de, de massa in zo'n buurt leidt weer tot... degene die niet deelnemen aan de Ramadan of dat moskeebezoek wel tot overlast. Dus rekening houden met elkaar en uh, inlevingsvermogen naar elkaar toe... Uh, om vervolgens ook op een goede manier die maand door te komen... in plaats van te denken van uh, het is onze Ramadan, onze vaste... En aan de rest hebben we geen boodschap ja. en dat is nou net niet de boodschap die dat vaste moet uitdragen. Ja, en aanstaande zaterdag suikerfeest. Ja, dan wat begint gaat u dat. Doen? Dat is dan een, uh, eigenlijk een, een, een vrolijke dag uh, waarin uh, moslims vieren dat het, het einde van de Ramadan is. Het heet eigenlijk idoolvier, uh, het feest van de vaste verbreking. En dan begint de dag met uh, je mooiste uh, of je, je liefste kleding zeg maar, uh, aan te trekken. Uh, en uh, een moskee bezoeken. Een soort van een kerkmis. Een moskee En Er wordt een gepreekt en, uh, en gebeden. Daarna omhelzen nou mensen elkaar om, zich te, om, om elkaar te feliciteren met het volbrengen van uh, de vaste maand. En dan is het eigenlijk één al een mooie familie zijn. Uh, waarin ik hoop dat ook het bioscoopbezoek ook goed verloopt zonder gedoe... en zonder dat we daar nou allerlei extra inspanningen vanuit de politie ja. voor nodig hebben... doordat ouders hun kinderen aanspreken. Dus ouders, hou je kinderen in de gaten. ja En maandag dan, uh, begint dan uh, de, de dag, of eigenlijk zondag al dan... Hè, de, de, de dag weer zonder uh, Ramadan en zonder ja. vasten. En dan begint ook weer de politiek voor u, denk ik. Hè? Want de, de verkiezingen komen eraan. Ja. En er is een hoop werk te doen voor een partij van de Arbeidskamerlid, lijkt mij zo. Uh, ja zeker gezien de peilingen. Ja, zegt dan begint het, maar eigenlijk is de politiek is er altijd. <laughs> dus het gaat nooit echt weg. Maar die campagne, die is, onze campagne is afgelopen, afgelopen zaterdag begonnen. Dus we moeten volop campagne voeren. Gelooft de, u er nog in als u de peilingen ziet en als u ziet hoe hoog de SP staat en dat er heel veel Partij van de Arbeid mensen gaan overlopen naar de SP? Wordt nu gezegd? Ja, Ik, ik geloof in ons verhaal. Ik geloof in onze idealen van uh, het verheffingsideaal, uh, het eerlijk delen, uh, een rechtvaardige samenleving. Uh, we hebben de, gezien hoe de afgelopen periode, de afgelopen twee jaar, uh, de VVD met het CDA en de PVV uh, het land werd bestuurd. Dat moet echt anders. Uh, we hebben echt een verhaal, we staan ergens voor, daar geloof ik in. En, en dat, dat, dat moeten we dus ook uh, overbrengen aan de kiezer. Uh, en natuurlijk is macht nodig ook om je idealen te verwezenlijken. Uh, maar dat verhaal, die idealen, dat is waar ik in geloof. En of dat nou 12 twa zetels zijn of 30, natuurlijk liever 30, daar gaan we voor. Uh, maar ik sta en, en mijn geloof is, uh, nou ja, is, is, is in die idealen. Goed, mag ik u danken voor uw komst naar Twee Dingen. Aan met Marcouche, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Hij sprak met ons vandaag niet uitgebreid over de politiek, maar wel over de Ramadan. En als u uh, wilt reageren of wilt terugluisteren of reacties wilt achterlaten op de site, kan dat tweedingen.nl. Winfried Bayens zit klaar voor BNN Today. Ja, dat klopt. Um, zometeen hier te gast uh, de directeur van Lowlands. Uh, uh, allereerst, het festival in uh, Beddinghuizen staat natuurlijk weer voor de deur. En we hebben flink wat nieuws te bespreken. En we beginnen zometeen gelijk over uh, de langstudeerboete. Want uh, dat is even een actueel iets. Het CDA wil van de boete af, lijkt het nu. Kunnen de langstudeerders rustig gaan ademhalen of niet? En hier in de studio een Nederlandse tekenaar uh, die... Toetreedt tot het walhalla van de tekenaars. Zo mogen we het wel zeggen. Hij mag namelijk Batman tekenen. Zometeen meer na de hoofdpunten van het nieuws met Anouk Tijssen. Radio 1. Het NOS-journaal. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben de ambassadeur van Wit-Rusland op het matje geroepen. vanwege de uitwijzing van Zweedse diplomaten. Volgens het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken is het een gecoördineerde actie.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 De gemeente Waalre begint morgen met het gedeeltelijk slopen van het gemeentehuis... dat bij een aanslag grotendeels werd verwoest. Het werk duurt volgens de gemeente zeker drie weken. En Wesley Snijder is de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. De 28-jarige middenvelder volgt Mark van Bommel op. De eerste aanvaller van Oranje is voorlopig Klaas-Jan Huntelaar. Van Gaal kiest hem in plaats van Robin van Persie. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het is Radio 1, BNN. Today. Winfried Baens. Het is dinsdag 14 augustus, iets na half negen. Goedenavond. De langstudeerboete. Kunnen langstudeerders opgelucht gaan ademhalen of niet? Het CDA riep vandaag ineens dat ze van de boete af willen. En dit weekend is het Lowlands weekend. Zometeen de directeur van het Megafestival in Biddinghuis hier te gast in de studio. En China's meest gezochte man is vandaag doodgeschoten door de politie. Wie de man is, dat hoor je allemaal na negen. En onze Joris Kreugel natuurlijk. Hij is er weer. En hij mag iets doen wat iedereen wel eens zou willen doen. Luc, wat zou het zijn, denk je? Uh... Nou, Luc moet heel lang nadenken, dus ik ga gewoon verder eventjes. Uh, hij ging namelijk mee als mascotte van voetbalclub PEC Zwolle... om kinderen te entertainen. Ja. Ik ben blij dat ik zo meteen die kop op moet. Want uh, voel je ook niet een beetje lullig met dat ding aan. Uh, als je zonder kop uh, zit, je, voel je je vrij lullig. Ja, straks meer erover dus. En uh, als je Batman in het echt wilt zien, dan uh, zou ik nu naar radio1.nl gaan. Dan klik je even op de webcam, want Batman zit hier. Althans, soort van. Ah. Um, ja, Hij <laughs> ziet er toch iets anders uit dan we vandaag ja. dachten hadden, dacht jongens. Ja, maar toch, Romano Molenaar is namelijk de eerste Nederlander... die uh, Batman strips mag gaan tekenen. Romano, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, want het is echt een enorme eer. Eerst even jouw dag. Wat, wat bracht de dag voor jou? Uh, veel getekend. Ja, wat? Uh, geen Batman. Wel nee? een andere serie voor DC Comics. Oké. Okay. Maar die ook in het uh, verband staat met de Batman Group. Je nou. zit niet de hele tijd uh, Batmannetjes te tekenen. Uh, nou, heb ik wel gedaan, maar dat is alweer een tijdje terug. We hebben het er zo meteen uitgebreid over. Zometeen, uh, Luc, uh, natuurlijk met Today's Topics, maar nu al eventjes een, uh, een preview. Gisteren was je in vorm, jongen. Dank je. Ik vond jou ook heel uh, aardig. Ja, ja, ja, ja, ja, Nieuws over de debatleider spontaan, in Amerika. Dat is echt bizar nieuws. Je, je weet niet wat je hoort. Verder gaat het goed met de economie. Dus we kunnen weer een hartleus lenen. En Nederlanders hebben Italiaanse kaas gered. Kostbare kaas die mag in Italië nu niet meer worden verkocht... als uh, de echte Parmezaanse kaas. En daarom begonnen een paar Nederlanders de actie Red een Kaas. Yes, Red een Kaas. Zometeen meer erover. Terug naar Wienfried. Toi, toi, toi. Zet hem op, hè? <lacht> goed, dan de en daarvoor is aangeschoven Heemenschut. Goedenavond. De bondscoach Louis van Gaal heeft Westie Snijder aangesteld... als de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. Van Gaal maakte zijn keuze vanmiddag bekend tijdens een opmerkelijke persconferentie. Ik heb dat laten afhangen omdat ik snel moest beslissen van het kringgesprek. Want dan zie je al heel gauw wie het voortouw nemen... en wat ze zeggen en wat ze vinden. En hoe dat geaccepteerd wordt door de rest van de groep. Dus mijn aanvoerder wordt Wesley Snijder. Ik heb mijn tweede aanvoerder ook al benoemd. Wil je die ook weten? Ja, ja, ja. Kom maar op. Dat wordt Dirk Kuik. Ja, en zo ging Van Gaal nog even door. Hij maakte tijdens de persconferentie ook maar meteen de opstelling... voor de oefening in land van morgen tegen België bekend... inclusief alle invallen en ook de minuten waarin ze gaan invallen. Opmerkelijkste naam was die van klaas jan Huntelaar. Hij heeft de voorkeur gekregen boven Robin van Pessy. Volgens Van Gaal niet alleen omdat Van Pessy nog te weinig speelminuten in de benen heeft. Nou, nee, want als ik kies voor Huntelaar, dan geef ik hem ook het vertrouwen. Het is niet zo dat, dat, dat, dat het alleen daar aan ligt. Ik kies op dit, op dit moment, want ja, ik weet dus niet wat Huntelaar gaat leveren. Want zo is het gewoon. Het is uh, niet meer dan anders dat ik denk dat ik de beste kies uh, op het moment dat ik moet selecteren. En dat is in dit geval dit. In de ridderzaal in Den Haag hebben Dorian van Rijsselbergen, Epke Zonderland... en alle vrouwen van het nationale hockeyteam een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vooral voor de Olympisch kampioen Turne was het een emotioneel moment. Met het lintje opgespeld barstte Epke Zonderland in de ridderzaal in tranen uit. Heel veel mensen komen op het podium en worden gerid En dat is zo bijzonder. En je voelt Je emotie dan al hangen. Alleen ja, als je dan zelf staat, dan is het... Toen ja, kwam het besef eigenlijk pas... En, ja, ook uh, ja, wat er allemaal is gebeurd. En uh, ja, ik heb nu denk ik, even de rust, uh, of daar ook de rust gehad om erover na te denken in deze periode. En uh, ja, toen kwamen de emoties eindelijk uh, een keer eruit, ja. En ook de coaches, Jacco Verharen van het zwemmen en Max Caldas van het vrouwenhockey kregen een lintje opgespeld. Twee gouden sporters werden beloond met een beeldje. Ranomi omikromen en Marianne Vos, want zij werden vier jaar geleden al koninklijk onderscheiden. De Spaanse wielrenner Luis Leon Sanchez van de Rabobank ploeg is winnaar geworden van de Classica San Sebastian. Sanchez reed een kleine 10 kilometer voor het einde van, uh, van de race weg uit een kopgroep, waarin ook zijn Nederlandse ploeggenoten Bouke Mollema en Robert Geesing zaten. Simon Gerrans uit Australië won in die groep de sprint en eindigde als tweede net voor de Belgische Johnny Meersman. En dat was het. Meer sporten is vanavond hier langs de lijn en daarin bijna de hele persconferentie van Louis van Gaal. Integraal. Want die was zo leuk. Die Echt laten haar? we helemaal horen. Ja. ja. Hoe lang is hij? Een minuut of acht. Oh, oké, okay, ik dacht uh, 50 minuten. Nee, dat was wel een stunt nee, nee. En dan ga ik vast naar huis. Er is goed, hey, dankjewel. Radio 1 PNN today. Is de langstudeerboete van tafel? Daar lijkt het op. CDA-leider Siebrand van Haarsma Puma die deed vanmiddag tijdens een debat voor honderden studenten een opmerkelijke uitspraak. Wat mij betreft gaat de langstudeerboete voor studenten verdwijnen. Met de anderen. Want wij kunnen dat gezamenlijk regelen. Ik heb daarbij wel een vraag aan de collega's.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 Ja, dat was vanmiddag. De VVD, PvdA, D66 en GroenLinks wilden eerder ook al af van de langstudeerboete. En met deze draai, want dat is het, van het CDA... is er op dit moment geen kamermeerderheid meer voor de maatregel. Sievert van Linden is onze politieke man al sinds jaren. En uh, die heeft toch ook wel eventjes uh, wat uh, wenkbrauwen opgetrokken... neem ik aan toen hij dit hoorde. Ja, ik, uh, het verbaast mij ook dat de vorige verkiezingen... ging het CDA eigenlijk uh, de verkiezingen in... met uh, ook dat ze de studiefinanciering van studenten wilden behouden. En uiteindelijk kwam er... Juist omdat ze dat wilden kwam die langstudeerboete er. Dat was echt een CDA-plan. Nou, vandaag uh, verslikte Buma zich een beetje. Er wordt flink aangevallen in dat uh, debat. En op één CDA kwam er eigenlijk ook niet zo heel erg voor. Hm. Nou, ja, maar wacht uh... even. We hoorden het net even zeggen. Dat klinkt niet als verslikken. Dit was toch met voorbedachte raden een uitspraak doen, toch? Weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij de kern van de CDA-campagne zit heel erg op uh, jonge gezinnen. Ik hoorde ook dat ze later deze week ook met uh, banken uh, en, en, en bonussen daar, dat dat thema's zijn. Ik weet niet of dit een thema was, klonk ook niet, vond ik heel erg uh, bedacht. Uh, maar de vraag is nu wel, wat gaat CDA doen? Want na de verkiezingen um, per 1 september krijgen studenten nog steeds gewoon een lang studeerboete. Mm -hmm. uh, dat is niet zomaar uh, verdwenen. En het grote risico is natuurlijk dat dit een beetje als de overwinning wordt verkocht. Ja, dat je in september met Prinsjesdag, uh, als het uh, er zo uitziet... dat de hele studiefinanciering van de baan is. Dan nou, zijn studenten misschien nog wel verder van huis. Dan hoef je geen langstudeerboete te betalen. Maar krijg je ook geen studiefinanciering meer. We gaan even luisteren naar een reactie van de staatssecretaris Halbe Zelstra, Want die zal uh, die opmerking ook wel uh, verbazend uh, hebben gevolgd. Met verbazing hebben gevolgd van hoger onderwijs. Is hij natuurlijk in een reactie uh, op uh, de uitspraak van CDA-leider uh, Sibrand van ha Haarsma. Buma zei hij het volgende. En is wetgeving. Dat wordt niet veranderd omdat uh, de heer Buma toevallig iets in, de, in een debat heeft uh, geroepen. Dan moet echt een parlementaire meerderheid overheen. Maar ik vind het wel uh, opmerkelijk. Ja, Sievert, um, wat denk jij? Uh, dit, uh, dit is eigenlijk een beetje een loze verkiezingsbelofte? Nou, het is sowieso een verkiezingsbelofte. De vraag is of die uh, ingelost wordt. Uh, er is wel een Kamermeerderheid voor afschaffen. Dat betekent wel niet dat je komend studiejaar al hoeft te gaan juichen. Dat betekent sowieso dat je een jaar moet wachten als die zou verdwijnen. Um, maar omdat er ook al tegelijkertijd een kamermeerderheid is voor het afschaffen van de studiefinanciering, um, en dat, dat hoor je ook Buma zeggen, dat hij zegt: van, nou, ik wil dat dus wel opgeven. Als de andere partijen vinden dat er geen uh, de studiefinanciering niet van Helling moet, hm. nou, dan hebben ze gewoon een probleem, geloof van uh, 100 tot 300 miljoen, um, en dat is nog niet gevonden. Dus uh, ik, zwaluw is er aan de lucht, maar dan uh, dat maakt nog geen zomer. Ja. Uh, maar verwacht zeker niet als student dat je komend jaar geen last gaat krijgen van de langstudeerboete. Ja, hij kan het een beetje makkelijk zeggen om dit omdat dit waarschijnlijk gaat vallen onder de algemene hervormingen die eraan zitten te komen. Dat denk ik wel, ja. Uh, we gaan even naar de studenten. Uh, Carlijn Lichtenberg, uh, vicevoorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVB. Ja. Goedenavond. Hallo. Nou, uh, jij stond juich, neem ik aan. Nou, we waren in eerste instantie ontzettend verrast dat de uitzender van de langstudeerboete zich uh, nu toch geroepen voelt om terug te kabbelen. We zien nu blijkbaar in dat het raakvlak echt verdwenen is... en dat die maatregel van tafel moet. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ja, maar toch. Toen ging je even verder denken. Toen dacht je, nou, uh, hoe, uh, hoe ernstig moet ik dit uh, nemen? Uh, hoe serieus moet ik dit nemen? Um, en toen dacht je, heb ik hier iets aan? Ja, nou ja, het is in ieder geval een verkiezingsbelofte. En het is ook wel een signaal vanuit die partij zelf. Ja, dit is een maatregel die echt niet gaat werken. En waar studenten en het onderwijs helemaal niet uh, voordeel van gaan hebben. En... Um, ja, het is vooral belangrijk dat dit nu niet gaat betekenen dat er een, een leenstelsel wordt ingevoerd. Nee, want je, je hoort het net ook al zeggen, ja, dit wordt onderdeel van een grote hervorming... en wellicht komt er wel iets veel, in jullie geval, ergens uit. Ja, nou, wat ons bekend is, is het niet. Hè, als u langs de goed afschap dus is, dan is ruimte voor een leenstelsel nee in tegendeel. Het zijn allebei hele slechte maatregelen en die gaan allebei van tafel. Um, maar het geeft ook weer mogelijkheden, hè? dus je zou kunnen zeggen alternatief plan, snel bedenken en indienen. Heb je al iets? Ja, stop. Nou, voor ons rond zijn we gewoon echt samen keihard voor die studiefinanciering. En dat is voor studenten gewoon ontzettend belangrijk om te behouden. Dat is hun middel om te te krijgen tot op hoger onderwijs. En dat mag niet verdwijnen. Carlijn Lichtenberg van de LSVB. En Siewert van Liende, dankjewel allebei. Hoi.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 Body safe to show. Uh, don't listen to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 Men tang this ship will carry i but safe to shore Though the truth may vary this ship will carry i but safe to shore Of monsters en men a uh, little talk zoals it BNM today Bentrit Byans Robin, to the Batcave, we hebben at one moment te verliezen. Batman will watch his beloved Gotham perish. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Kill the Batman. ben <laughs> Batman. Actieheld uh, Batman, natuurlijk. Hij komt uh, straks niet uit Gotham City, maar uit... Pijnakker, schrijft hij maar mee. Pijnakker. Daar woont namelijk striptekenaar Romano Molenaar. En hij is door de uitgever van de Batman Comics gevraagd om de strips te gaan tekenen. En daarmee is hij de eerste Nederlandse tekenaar die Batman mag gaan tekenen. Romano, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd. Dank je wel. Want even om dat goed neer te zetten. Uh, dit is de Eredivisie, of misschien wel beter de Champions League voor. tekenaars ja. zoals jij, of ja, niet? Ja, vind ik wel. Ja, uh, Ari Komen heeft het geloof ik gezegd. En uh, ja, achteraf heeft hij helemaal gelijk. Want. Uh, het is natuurlijk een, een jongensdroom die, die als je klein bent heel moeilijk is om te bereiken. Het is heel ver weg alles. en alles. Ja. Nu doe je toch weliswaar iets later dan gepland. Was je ook, ook Batman-fan eigenlijk? Uh, ja, ik ben wel Batman-fan. Ook als uh, jong jongetje al? Ja, ja Spider-Man en Batman. Dat waren de twee uh, uh, superhelden die me het meeste aanspraken. Mm -hmm. En dat, uh, Bij Spider-Man was het meer om de anatomische kant. Omdat hij heel erg langs gebouwen slingerde. Ja, handig. Uh, en Batman was echt... Uh, ja, hij was een beetje dramatisch. Uh, ja. een beetje een echt, het was een echte man. Hij was geen superheld. Hij heeft geen superkrachten. Maar uh, hij weet zich wel te redden. En uh, alles uh, ja, op te lossen. En... Ja. Goed te vechten. Even naar hoe dat ontstaan is en hoe het begon is. DC Comics. Ja. Uh, voor de mensen die het niet kennen, die brengt dus uh, ook Superman uit, Batman, uh, The Green Lantern. Ja. allemaal van die grote bekende klassiekers en titels uit uh, de stripwereld. Uh, om daar te werken, daar neem ik aan dat je eindeloos maar open sollicitaties uh, opstuurt. Uh, zo gaat het doorgaans wel. Als je als je in Amerika woont, laat ik het zo zeggen, dan heb je beurzen waar ja. je naartoe gaat. Daar worden portfolio reviews gedaan door DC en Marvel. Mm -hmm. Ja, en daar staan echt hele lange rijen voor aspirant-tekenaars die graag bij DC willen tekenen. En die zijn nu allemaal heel zuur, want uh, bij Romano ging het net even wat anders. Bij mij ging het wat anders, ja. Ik, ik, ken, uh, eh, ik ken een aantal tekenaars in Amerika die in de loop der jaren mee samengewerkt. En uh, een daarvan, Tony Daniel, die, uh, die werkt bij DC al zeven jaar voor Batman. Uh -huh. Of voor de Batman Group, lijkt ik het zo zeggen. Yeah. En die uh, kwam ik via Facebook weer tegen. En die vroeg me van, joh, wat doe je tegenwoordig? Nou ja, na, na een, lang, uh, een lang gesprek heb ik aangegeven dat ik uh, een tijdje uit de comics was... Maar toch wel weer eh, wilde kijken of ik daar mijn uh, voet tussen de deur zou kunnen krijgen. Ja. Nou, hij heeft uh, gevraagd of ik wat uh, tekenwerk op wilde sturen. Uh, uh, recent tekenwerk. En uh, dat heeft, heb ik gedaan. En hij heeft het gelijk door naar zijn uh, uh, Batman Group editor Mike Marts gestuurd. En die ging de volgende dag in de mail. Ja? En jij bent, uh, de jij, baas zelf. Jij bent DC ja, hij is de baas van de Batman Group. En uh, hoe, doet dat, hoe komt dat binnen bij jou? Zit je dan te checken als, als je, als je uh, dat in je e-mail nou, ja. ziet belanden? Je... je, je, je, je nou ja het is het is een verrassing natuurlijk maar ik, ik ben normaal ben ik best wel ja, vrolijk en en en, en enthousiast ja. Maar ik was even stil op dat moment ja want uh, ja er wordt toch even gevraagd of je of je daadwerkelijk bedmin wil gaan tekenen dus dat was uh, was ook voor mij die toch wel heel wat getekend heeft in zijn leven toch wel even ja, een stil moment. Hoe gaat het eigenlijk uh, als je Batman mag gaan tekenen? Want ik neem aan dat je niet gelijk de echte Batman gaat tekenen... want je eerst misschien met Robin mag beginnen... of achtergrondjes of hoe gaat dat precies? Ja, dat is hetzelfde. Als, als, als je begint bij DC of op de grote, dan begin je eigenlijk bij de, ja, bij de, bij de, de sidekicks en de wat lager. Maar ik, uh, ik mocht dan gelijk een Batman Annual gaan doen. Dat is een jaarlijkse uitgave... Die, uh, waar een speciaal een compleet verhaal aan vast zit. Ja, en dat, uh, ja, dat, dat is gewoon ja, ongelooflijk dat je daarvoor gevraagd wordt in één keer voor... Maar gelijk ook de Batman zelf. De echte Batman, ja. Echt, karakter ja, zelf. Ja, Bruce so Wayne, alles erbij, ja Alfred jezelf. erbij en alles. Dus ja, dan, dan moet ik eerlijk zeggen... dan, dan zit je wel even, voordat je het eerste potloodstreepje zet... dat je Batman moet gaan tekenen... dan zit je, je wel even... krijg je het warm. Laat ja, ik zeggen. zou het doodeng ja, ja. vinden. Ja. Want ik bedoel, iedereen kent Batman. Absoluut. Dan moet je niet aan gaan zitten morbelen ja. of zo. En, ja, nee, absoluut. En ik heb bij beurzen vragen zoals: wel eens... kan je een Batman-schetsje maken voorheen? Dat is geen probleem. Ja, als je hem echt op het echt papier moet zetten en echt voor de print. Ja, dat is even een ander verhaal. Hoe vaak heb je hem overgedaan? Voordat je hem uh, nou, ik, ik doe uh, de layouts wat, uh, wat kleiner. En ik, uh, uh, het mooie was dat ze zeiden van... Uh, uh, je moet het wel uh, houden aan zoals hij er nu uitziet... maar je mag wel je eigen, ja, je eigen uh, draai eraan geven. Als je en waar wilt. zit dat dan in? Ja, ja, in de korte, korte lange puntoren, grote cape, kleine cape... grote spiergroepen, kleine spiergroep, dat soort dingen. Daar ben je nog wel wat, wat vrij in. Alleen... Hoe, hoe anders is jouw uh, Batman geworden? Uh, ik denk dat de mijne wat, uh, uh, wat rustiger is geworden in zijn, uh, in zijn uh, hoe hij eruit ziet. Mm -hmm. Maar in zijn actie, een dynamische bewegen, dat, daar, daar blinkt hij dan wel weer meer uit. Uh. Dus het knalt wat meer van ja. papier af? Ja, absoluut. In de actie ja. En Maar oren langer of korter? Uh, ik, ik heb ze kort Verdus. gehouden. Heel mooi detail namelijk <laughs> ja, nee, dat is, nou, nee, dat is echt, echt een jaar lang on, uh, de vraag van moet hij kort of lang horen. Uh, Tony Denu had hem met korte oren, dus ik was er een tijdje uitgerust. Ik denk, weet je wat, ik doe met korte oren? Daar heb ik wat kritiek op gekregen door fans. Want het moet met lange oren. Maar goed, uh, bij de volgende keer dat ik... Uh, kort ze leef... zijn nu? Ze zijn kort, ja. Kort. Ja, half half. Ja, het lijkt een kapper. Maar ze worden wat langer. Ja, we volgens... worden bij zo'n duimpunt. Uh, jij was gewoon, uh, je bent al al veel langer. Maar je ja. zat uh, eigenlijk in een andere industrie. Van ja. de games. Uh, 1996 al. Uh, ja. Al bezig als tekenaar. Maar in juli kwam dit bericht binnen. Dus vervolgens uh, roer om. En je kon gewoon fulltime gaan tekenen. Uh, ja, ik was al langer mee bezig. Want ik ben uh, met iemand anders ook een, een, een visuele studie opgericht. En ik doe ook de, de Nederlandse Storm. En met, dit, met deze komst van, deze, van, ja, van, van dit nieuws kon ik eigenlijk wel de, de knoop uh, doorhakken. Om te zeggen, oké, okay, nu laat ik uh, mijn 40 uur baan los en ga ik echt uh, volledig tekenen. Mm. En dat uh, komt deze, met deze kans. En kan je nou alles, want uh, is het uh, specifiek jouw stijl waardoor je bent gekozen? Of zou bijvoorbeeld ook Studio Jan Kruijs jou kunnen bellen om uh, de remake van Jan Jans en de Kinderen te, ja. te tekenen? Uh, ik ben wel heel erg uh, uh, bezig met alles te kunnen tekenen. Dus het, ik, ik, zou, ik zou het kunnen doen. Ik zou wel kijken hoe het in elkaar zit. Ja, ik neem aan dat ze wel om een specifieke reden jou hebben gekozen. Omdat het jou ligt blijkbaar. Uh, ja, ja. Gewoon dat, dat heeft met compositie te maken. Met de indeling van je pagina. Het, zijn echt, het is niet alleen het karakter. Want je moet natuurlijk ook in principe alles kunnen tekenen. Gotham City moet je kunnen tekenen. De bad guys, vrouwen, auto's. Uh, ja, Daar hebben ze naar gekeken. En, en dat bij elkaar heeft uh, waarschijnlijk de doorslag gegeven. Betaalt het nou een beetje? Uh, het, betaalt, uh, nou, het betaalt goed. Gewoon modaal Amerikaans comic inkomen. Ik bedoel eerder de Champions League. Dan, uh, uh, nou ja, het, uh... kijk, je ziet hier natuurlijk met de belasting altijd. Oh, je zegt liever niet. Nou ja, goed. Het, je verdient, uh, het, het, het zit meestal tussen 150 en 225 dollar per pagina. Ah, okay. En dat maal 2022. Dus dan kan je de rekensom wel maken. Ja, het ligt er aan Alleen... Hoe lang je erover tekent, natuurlijk. Maar uh, nee, nee, want je hebt een strikte deadline. Nou ja, maar ik bedoel gewoon hoe lang je er, voor tijd voor. Uh... Uh, in deel van je eigen leven toch? Nou, uh, nou nee, want je hebt gewoon uh, vijf weken voor een boekje. Oh, oké. Okay. En die moet dan klaar zijn. En zo niet, ja, dan ga je naar de sidekicks als je het niet goed je best doet. Dan ga ik naar de uitzending uitrekenen of het goed betaald wordt. <laughs> maar toch nog even, want je blijft in pijnakker. Je ja. gaat niet naar New York. Nee, uh, nee. Uh, uh, want dichter bij de bron zitten, dat vind je allemaal niet interessant. Nee, ja, tegenwoordig met, uh, met, uh, met alle e-mail en internetverkeer zit je gewoon naast de deur eigenlijk. En, ja. uh, wat dat betreft uh, ga ik liever op bezoek naar de Amerikaanse beurs. En dan wil ik lekker naar huis. Uh, ja, in jouw studio tekenen. Ja. Dat, uh, dat vind ik wel oké. Okay. In de stilte, hè? Ja, liefst. Ja, ja, absoluut. de nieuwe film al gezien. Batman film is nu natuurlijk uit. Veel nieuws over. Ja, heb ik gezien. Ja. En één tekening hier voor ons neus. Want dat is een verrassing. Die nam jij net de ja. studio mee in. Wat ja. is het? Nou, ik heb... Uh, even kijken. Ik, ga even... ik heb uh, even tussendoor even jullie heel snel uh, een fictief uh, superheldenpak aangepakt. Gegeven. Oké, okay, en wie is die dame eigenlijk? Is dat Willemijn of niet? En dat is, dat, uh, is Willemijn. Ja. Oh ja, Willemijn ja. is er niet, maar die. Oh, daar zou ze die... blij mee zijn. En wie is die andere hele gespierde man? Want dat kan ik niet zijn. Dat uh, uh, weet ik niet eigenlijk. Ik, ik heb wel <laughs> dat is van waarschijnlijk. <laughs> <laughs> ja. Nou, als je op de webcam kijkt, weet je dat dat ook niet klopt. Ja. Ja. Maar goed, uh, nou, hartstikke mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Wij gaan het ergens op een mooie plak uh, ophangen. En uh, mocht je de tekening willen zien, ga even naar radio1.nl. Een klik op de webcam. Romano, dankjewel. Uh, onze Batman-tekenaar, veel succes. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. Ja, en dan gaan we naar Joris. Onze Joris, want uh, onze goede vriend... Uh, die komt op plekken deze dagen waar iedereen wel eens zou willen zijn. En ook op plekken waar je bijvoorbeeld nooit komt. En als het goed is, gaan we daarnaar luisteren. Want hij was bij Pek Zwolle. De rest van het publiek mag hier niet komen, maar ik wel. Omdat ik hier mijn uitvalsbaas heb waar ik, waar ik even rustig kan zitten. Tussen de spelers en de staf? Nee, nee, ik zit hier helemaal alleen in dit hok. En dan is de grote vraag, wat doet Dennis? De hele dag rondlopen als, als clubmanskotten, zeg maar. Als hè? Als Zwolfier, Van FC Zwolle? Ja, nee, van Pexvolle is het. Of, sorry, Pexvolle. Het is weer Pexvolle geworden. Ja, ik heb Nou, en dat, dit is het hele pak. En dat is blauw. En het is vandaag open dag bij uh, Pexvolle. Dat is elk jaar is dat gewoon een happening. Ik uh, doe dit nou vijf jaar in totaal, de open dagen. En uh, dit is mijn derde jaar als Zwolfier. Ja, daar ben ik gewoon heel trots op dat ik dat mag doen. Dat is de grootste eer die, die, die, die, die er maar bestaat eigenlijk. Stond er op een gegeven moment een advertentie in de krant. Uh, Zwolfie uh, gezocht, een Zwolfie gezocht. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik was al uh, lid van het promoteam van FC Zwolle. En uh, de jongen die, uh, die het voor mij deed, die, uh, die kan niet elke, kon niet elke wedstrijd. En toen vroeg hij aan mij, heb jij zin om dat te doen? Ik zeg, nou, dat maakt me niet uit. Ik wil het best doen. Officieel moet je ervoor geleerd hebben, maar... Nou, wat moet je dan... Uh... Ja, je moet kunnen zwaaien, je moet uh, obstakels kunnen ontwijken... Want, uh, Zoals de doelpaal, die, die zie je bijna niet. Er komen ook ballen... Je bent wel eens een keer. Nee, dat nog nooit. Oh, dat dat nog nooit. Is... Nee, maar ik heb al wel eens een, een, een bal tegen mijn hoofd aangehad van de speler. Ja, dan moet je echt weten van wat moet je moet doen met het hoofd om, om die koppen op te houden. Heb je ervoor betaald? Nee, nee, het is allemaal vrijwilligerswerk wat wij doen. Je hoort ook wel vanaf de, vanaf de Noordzijde, dat is dan echt het fanatieke publiek wat daar zit. Van, uh, van Wolle. Hoor je ook wel eens, uh, nou, zoals uh, kinderlokker en uh, dit en dat. Maar ja, dan, dan gaat bij mij het ene oor in het andere oor uit. En uh, ik doe het voor de kinderen en uh, die, die maken plezier met mij. Ik wilde eigenlijk vragen, mag ik er ook zo eens een keer in? Ah, even een stukje lopen. Van mij mag dat. Ja, niemand kent jou ook, hè? Nee, nee, niemand kent mij. Waarom mag je niet bekend worden? Uh, ja, dat is een, een regel eigenlijk. Ik zal wel even de broek uittrekken. Want anders dan uh, Stikje. zweet je straks echt van, van hier te gint, hè? Daarom heb ik ook altijd een, uh, een korte broek en een t-shirtje aan. Clubmascotten. Oh. Voorbroekje aan. Ik ben blij dat ik zo meteen die kop op moet. Want uh, Voel je ook niet een beetje lullig met dat ding aan? Uh, als je zonder kop uh, zit, voel je je vrij lullig. Ik en dat je, je, je dan opacht. uit wordt gelachen? Ja schop je kinderen dan ook? Nee, nee, nee. nee Je nee? Nee. hebt natuurlijk van die van ettenbakken die ertussen zitten, die ja, gaan duwen. Daar, en... Ja, daarom heb ik nou ook echt vanmiddag een bergleider bij me lopen. Want op het veld gebeurt dat natuurlijk, nee, nee, daar nee, kunnen nee, ze nee, niet nee. bij komen. Nee, daar kunnen ze niet bij komen, omdat uh, de omdat tribunes zo hoog zijn. De je wordt eigenlijk nooit aangevallen, behalve op de open dag. Ja. Zo meteen, dus dat meteen uh, afzien, uh, man. Ja, uh, en nou de kop, hè? En dan mag, uh, dan mag er ook echt niks meer gezegd worden. Mag ik niks zeggen? Nee. Hoezo mag Zodraai, ik niks zeggen? Zodra je de kop op hebt, dan is het ook... Uh, Zolf kan ook helemaal niks zeggen. Het is hier lekker hol, hè van binnen? Wat gaan we nou doen? Uh, nou gaan we zo naar buiten. Even de handen even in de mouwen, want anders dan, uh, zien de kinderen je normale handen. Dan, dat mag ook niet. Het is heet hierin, zeg? Ja, so het is afzien. Wat moet ik doen? Uh, nou, als je zo meteen buiten komt, ga je uh, gewoon even zwaaien naar de kinderen. En dan gaan de kinderen zelf geluid maken. En wat doen de kinderen dan? Die beginnen of te juichen of ze komen gelijk naar je toe en dan gaan ze aan je zitten. En kinderen die, die, die vervelend doen, die aan mijn staart gaan trekken of gaan slaan? Uh, ja, daar mag je dus niet aan toeslaan, dan je pak Je mag niet terug slaan? Nee, nee. Oh, dat is jammer. Oh, je, hebt, je, je hebt bijna geen zicht, joh. Zicht is heel weinig. Dennis, houdt mijn hand vast? Nee, vanaf nu mag er niks meer gezegd worden. Oh dan komt de kleding, jongen, af. Er staan er al een heleboel op het veld. Kijk, ja, de kinderen beginnen al te juichen. Gaan we even door het hek heen? Uh, zwaaien. Met, uh, kan, kan het beste met twee handen. Zouden jullie Zwolfje een hand willen geven? Ja, ja. Hey. Hallo, hallo, hallo! Wat zeg is je? Even, Rob. Nee! Ik alleen maar het is handjes. Het is toch een weer? Ja. Zijn jullie blij om Zwolfje weer te zien, jongens? Ja! ja. Kinderen voelen de neus, ja, er gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel is staat een beetje te zwaaien. Je moet eigenlijk een verschrikkelijk oppassen dat je niet op je mijl gaat. Nee, komen we komen weer binnen. Ik doe even heel snel mijn hoofd af, joh. Ik ontplof zowat. Ach, wat een hitte. <lacht> nou, ik ben blij dat ik het weer uit mag doen. Het is een wolvenbaan. En je wilt nog heel lang blijven doen? Ik blijf het nog heel lang doen. Ja, dat was Joris als Zwolfje. Um, zo meteen uh, praten we in BNN Today over het programma The Roast. Uh, Amerikaans fenomeen, iemand compleet... Kapot maken met de juiste grappen. De wereld van het rooster. Zometeen na het nieuws van 9 uur met Anouk Thijs. Morgen om 7 uur. Wat ik het mooie van vermist vind. Jaap Jongbloed is terug met Vermist. Het biedt de levensverhalen van mensen. En je kan ook nog een klein beetje helpen om een bijdrage te leveren aan een oplossing. Luister naar Kunststof. Radio 1. Morgen van 7 tot 8. Het nieuws van alle kanten.